Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Breda wil een groot experiment doen met de legale teelt en verkoop van wiet. De gemeente wil daarbij samen optrekken met Tilburg en heel West-Brabant erbij betrekken. En Breda zou graag zien dat ook Vlaamse gemeenten zich bij het experiment aansluiten. De Bredaanse burgemeester De Pla is een van de 25 burgemeesters... die vanochtend in Utrecht een radicaal andere aanpak van de wietteelt hebben besproken. Het kabinet wil tien steden aanwijzen voor experimenten met de gereguleerde teelt van wiet. Nu is de verkoop ervan toegestaan, maar de productie en inkoop ervan niet. Tegen de man uit Ethiopië is in Nederland een levenslange gevangenisstraf geëist. De Ethiopische Nederlander Eshetou A wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de dood van 75 mensen en het martelen van honderden anderen. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 70 tijdens het militaire bewind van kolonel Mengistu... De verdachte is nu 63, hij kwam begin jaren 90 naar Nederland... en kreeg in 1998 de Nederlandse nationaliteit. En Cheto A zit al twee jaar in voorarrest. De militaire vakbonden willen dat er een extern meldpunt komt... voor intimidatie binnen Defensie. Slachtoffers en getuigen moeten zich daar kunnen melden... en gehoord kunnen worden. Dan schrijven ze staatssecretaris Visser van Defensie... naar aanleiding van berichten over misstanden op de kazerne in Schaarsbergen... Daar zouden militairen onder meer tijdens een ontgroening zijn gepest, mishandeld en verkracht. Staatssecretaris Snel van Financiën laat onderzoeken of bij ruim 4000 rulings de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om belastingafspraken die zijn gemaakt met bedrijven en organisaties. Gisteren bleek uit de Paradise Papers dat de Belastingdienst procedurefouten heeft gemaakt bij afspraken met Procter Gamble. Inwoners van Vlaardingen moeten hun water koken voor ze het gebruiken in eten of dat drinken. Het adviseert waterbedrijf Evides. Na werkzaamheden is de E. coli-bacterie namelijk gevonden. Daar kun je maagpijn of diarree van krijgen. Het weer vanmiddag blijft het overal droog. In het westen mogelijk wat zon. Het is een graad of 8. Morgen bewolkt droog en dan een graad of 10. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Dit was het RMS Journal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Een paar weken geleden, toen, toen stond ik, nou al langer geloof ik, stond ik met een paar jongens te praten in het café. En dat was op de dag, daarom weet ik het nog zo goed, dat... Uh, Johan Derksen van Football International, die was bedreigd. Hij was bedreigd met de dood. Als hij naar Tilburg zou komen, dan, dan zou hij worden doodgeschoten. We stonden daar zo over te praten, en die jongen zitten tegen mij. Uh, Wat vind jij daar nog van? Ik zei: Ja, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Ik bedoel, dood moeten we allemaal. Maar Tilburg, dat lijkt me wel. Uh... <lacht> Het is een van die jongens die zei, dit vind ik dus zo irritant aan jou. Het is zo dat, dat dat soort beroepsdeformatie, dat elk serieus gesprek dat we hebben... dat krijgt een soort kapparateske wending en dan er moet weer gelachen worden. Dat is, dat is, dat is, je moet daar eens luisteren, er wordt iemand bedreigd met de dood. Gewoon bedreigd met de dood. Jij hebt ook een bekende kop, bij mij. Ben jij wel eens bedreigd met de dood? Nou, alleen thuis. En, uh... <lacht> En toen kwam er een, een, een, een gesprek uit. ze zei, ja, maar je moet dat, dat, dat met de dood bedreigen... ook zo langzamerhand met een korrel zout nemen. Want op dat internet, iedereen bedreigt elkaar met de dood. De hele dag zitten allemaal mensen... op dit moment ook zitten 400.000, 500.000 mensen op het internet... zitten elkaar te bedreigen. Laatst had Ajax van PSV gewonnen. Ja, maak een moet dood. En dan heeft Ajax van AZ verloren. Maak een moet dood. Of, of hun hij moet oprotten. En dan is hij weg, en moet terugkomen. En laatste iemand zeggen, mij. Of ik wel eens bedreigd was met de dood. Ik zou regelmatig krijgen een of andere mailtje. En dan staat er uh, Joep moet dood. En dat staat er vaak bij DT, weet je wel. Dan, uh, ja, dan is het altijd goed, denken ze. En ik stuurde altijd een mailtje terug. Eén fout en negen. Maar, maar, maar... Het zijn geen lachenbekjes aan wie je het stuurt, hoor. En toen zei iemand laatst tegen mij, maar ben je nooit bang, ben je nooit bang dat bijvoorbeeld in een, in een schouwburg waar je speelt, Haarlem, dat er gewoon opeens iemand opstaat en zegt het is mooi geweest wat je allemaal in die columns geschreven hebt, wat je op het toneel verteld hebt, je gaat eraan. Ben je daar nooit bang voor? En zei ik: Nee, daar ben ik niet bang voor. En ik ben er ook niet bang voor, omdat alles wat op het internet zit. het zijn een beetje mislukte puntlassers. Weet je, het is. Die had laatst een gozer. die had laatst een gozer. en die had Femke Halsema met de dood bedreigd. Had hij anoniem gedaan. en toen werd hij toch uit het internet geplukt. En die gozer, nou, ik heb hem gezien. hij kwam, geloof ik, ook in Nova. op een ander televisieprogramma. Het was een lulletje rozenwater van de bovenste plank. Echt waar. Hij had nog niet mee mogen spelen in een reclame van Lenen.nl, weet je, echt grappig. Ik heb hem gezien, hij had nog een baantje erbij. Hij deed iets bij ro ik weet niet of u Rover kent, dat is een club van allemaal mensen. Die zitten elke dag in de trein, dan heb je al een heel leuk leven. Maar die hebben daar nog eens een vereniging van gemaakt. Nou, dan is je leven echt gelukt, zou ik maar zeggen. He, dan, dan, dan hoef je niks meer te doen. En u zult zeggen, wat wil Rover? Die willen geloof ik de rijdende rechter als machinist. Daar komt het ik op, op neer. Kent u allemaal de rijdende rechter? Ja? Of zal ik hem even uitleggen? Ik wil hem graag uitleggen. Zal ik hem even uitleggen? Ja, ja. De rijdende rechter is een beetje de cowboy van de NCAV. En die bemiddelt in burenruzies. Nooit gezien? En de, de rijdende rechter heeft zo'n grote hoed op. Die heeft hij volgens mij van Plasterk geleend. En hij heeft zo'n eigen campertje. En, en, en hij is altijd zo blij dat hij in beeld is. Dat zo gauw hij in beeld is. Hij heeft altijd kleine erectie. Moet je maar eens opletten met de rijdende rechter. Ja. Als ze zeggen rijdende rechter. De camera loopt. Ping. En dan komt hij komt hij. En dan gaat hij altijd bemiddelen bij burenruzies. En die burenruzies zijn interessant. Want het gaat altijd tussen, tussen twee buren, maar ook vaak boeren. De mensen die allebei enorme ruimte hebben. De een heeft 60 voetbalvelden die kant uit. De andere heeft 80 bunderweiland die kant uit. Maar dan hebben ze toch een beetje problemen over de hoogte van de heg. De hoogte van de heg. En dan komt ping, de, de rechter. <tieden> En die komt dan bemiddelen. En dan, dan, dan staat hier die heg. Je moet even zo zien. Hier die heg. En dan zit hier de ene buurman. En dan hier staat dan die andere buurman. En dan komt de, de reider en Zijn ik, ping, het is er aan hand. En dan zegt de buurman, nou, de heg is te hoog. Hm. En zit die reider Dan kunt u dat een beetje expliceren. Nu, maak aan het wel uitleggen. Kijk, luister. Toen ik hier kwam wonen, toen was de buurman nog niet, had ik een lekker hechtje gewoon een kieken, kieken wat de kieken wou. En toen kwam de buurman een brrrr, het hechtje omhoog. Zeg, Hé, hey, buurman, zo weer met schijntje. Nu, nee, nee, dat hoeft er niet. Ik zei: Dat hoeft er niet. Ik wil kieken wat de kieken kan. Nu, nu, nu. Ja, ze de Rijn Ik denk dat ik u wel begrijp. Nou, oké. Okay. En dan gaat net een andere buurman, ding, en zegt hij: uh, Buurman, waarom is de hecht zo hoog? Ja, omdat hij een heel lelijk wijf heeft. En. Uh, ja, die hecht kan mij niet hoog genoeg zijn. Als je die zeekoe ziet grazen, dan wil ik niks meer maken. En ze stinkt ook nog uit die stotterende bek. Ik wil er niks meer maken. Ik ben van plan om me nog een hele rij populierend te gezet. Ik ben al in Berlijn geweest om te kijken of er nog een oud stukje muren over hadden. Nou, en dan gaat de Rijndrecht wat opmeten. Ting, gaat het opmeten. Het is zo'n grappig programma. En volgens mij is het ook Nederland meteen in de nooddop. Als je echt Nederland wil samenvatten... Dan moet je gewoon naar de rijdende rechten kijken. Ik vind zelf, eerlijk gezegd... dat het verplicht moet worden gesteld... in de inbruggingskursen. In de dag. En dus als hier iemand asiel komt zoeken... en je zegt, je kijkt eerst naar de rijdende rechten. Dan heb je grote kans dat hij daarna zegt... Nou... Ik ga toch nog even een landje verderop kijken. Maar veel mensen vragen... Ben je bang... voor mensen die je bedreigen op het internet? Het doet mij... Helemaal niets Artiest in het licht Uh, of eigenlijk uh, officieel heette ze uh, Minnie Julia Rapperton en ze is geboren in Chicago op 8 november 1947. Ze zou dus uh, 70 geworden zijn als het niet zo was dat zij op 12 juli 1979 reeds overleden is. En um, <coughs> dat, uh, dat gebeurde in Los Angeles in uh, Californië. Natuurlijk, Amerikaanse zolzangeres, haar um, uh, kenmerk was dat zij een stembereik had van maar liefst vijf octaven. Dat is een heleboel, dat kan ik u verzekeren. Want een gemiddelde mens komt niet verder dan twee, tweeënhalf. Dus, uh, nou, zij had vijf. En dat is een heel end. Uh, als je dus uh, op de piano gaat en uh, je kijkt dus naar het klavier... en je pakt bijvoorbeeld dan de C bij het sleutelgat... dan moet je vijf C'tjes verderop. <laughs> dus dat is aardig wat. Uh, daardoor uh, kon zij... Uh, kon zij onder andere vogels imiteren en muziekinstrumenten imiteren? Haar bekendste hit is natuurlijk Love and You, die hoorde u net. Nummer uit 1975. Opgedragen aan haar toen tweejarig dochtertje Maya. Nou, dat dochtertje heeft haar dus nauwelijks gekend, zal ik maar zeggen. Want dat dochtertje 4 was overleed ze. Het is allemaal droevig, Heron. Ik, uh, ik, ik zie mijn tranen mogen. Ja, dat zie ik. Moet ja, je een toch? tempootje hebben? Ja, niet lachen erbij dan. Nee, nee, we gaan niet meer lachen. Hé, hey, uh, ik wil weer wat cultuur van je horen. Want uh, dat is wel nodig. Na de uh, drie uur... <lacht> zijn er dan ook nog voorstellingen die nog moeten komen? Of heb ik alleen maar dingen die al geweest zijn? Dat weet ik niet. Ik hoop dat er dingen zijn die nog moeten komen. Anders wordt het een soort recensie begonnen. Ja, precies. En dat gaan we niet doen. Nee. Want daar moet men zelf maar naar kijken. Zelf Bijvoorbeeld, uh, donderdag 9 november, en dat is morgen, dan ga ik naar de Vrijmetselaars, Loosje Kennermeland in de Rippendaarstraat nummer 13 in Haarlem. Daar is een lezing over geweldloze strijd van Gandhi, King en Mandela. Hun iconische status maakt het onmogelijk om ze te negeren. Maar wat hebben ze ons nu nog te zeggen? In een voordracht zal Kees van der Velden morgenavond ingaan op de vraag wat deze drie mannen ons precies hebben nagelaten. Bij de Vrij in Kennemerland in de staat nummer 13 in Haarlem dus. Ook Emilio Guzman zoekt in zijn nieuwe voorstelling de rand op. Kom dan is de titel van zijn cabaretvoorstelling met een knipoog naar de dolende Spaanse ridder Don Quixote. Het verschil zit hem in dat Don Quixote vecht tegen de windmolens en Emilio ertegen roept. Deze voorstelling is wat luchtiger dan zijn eerdere producties. Vanaf 16 november in het Oude Raadhuis aan de hoofdweg 675 in Hoofddorp... en begin volgend jaar in het Kennemer Theater in Beverwijk. Dan nog zaterdag 11 november zit er ook nog aan te komen... in de Theater uh, in Haarlem aan de, van de Olden Barneveldlaan 17. De voorstelling Mijn slappe comedie van Amber van Riesen is humoristisch en snel met korte zinnen. Het is een nieuw Nederlands toneelstuk uit 2009 van Magne van den Berg. Je kunt erom lachen, maar ondertussen voel je de scherpe randjes. Humor op een laagje verdriet. Dan nog uh, gaan we naar uh, de Bartoljorenstraat 19 in Haarlem... naar het Corrie ten Boomhuis. De geschiedenis van de familie ten Boom getuigt van hun liefde... voor en betrokkenheid bij het Joodse volk. Het huis van Corrie ten Boom is nu een museum... Het staat aan de Barteljoorstraat 19 in Haarlem. Een groot deel van de woning is zo ingericht dat de overeenkomst met hoe het er in de 40e jaren van de vorige eeuw, dus de tijden van de Tweede Wereldoorlog, heeft uitgezien. Bezoekende gasten kunnen uh, de schuilplaats zien. Uh, een smalle ruimte uh, achter uh, een valse muur in de slaapkamer van Corrie. Hier waren Joodse onderduikers en anderen veilig voor de Naties. Het museum heeft ook een winkel waar boeken, cd's en dvd's uh, van en over Corrie en familie ten, ten boom worden verkocht. Rondleidingen zijn er van dinsdag tot en met zaterdag tussen tien en half vier smiddags. Straks nog meer? We doen er nog eentje. We doen er nog eentje. Het herfstconcert, 12 november uh, in Harmonie, de Spaarnebezuin uh, in de Janstraat, 74. Um, wat hebben we daar? Heeft u nog geen plannen voor zondag 12 november? Kom dan naar het herfstconcert van de Harmonie de Spaarne Bezuin in het gebouw van Zang en Vriendschap in Haarlem. Onder leiding van Maron Teers wordt u getrakteerd op een gevarieerd muzikaal programma met bekende hedendaagse nummers. Mooie filmmuziek en een solist uit eigen orkest. Aanvang is drie uur en de zaal is al om half drie open. Ook 3 was dat, geloof ik. Hè? Survivor en <coughs> The Eye of the Tiger. Nou, nog, uh, We hebben nog één cultuur uh, dingetje voor u, dames en heren. Dus luister en huiver. Ja, want ik wil gewoon naar het uh, mosterdzaadje in de zuid Noord. Als We maar, ja. dus <laughs> maar niet op 5 <laughs> november is, dan kan het niet meer. Ja, wegens, ja, volgend jaar. Wegens succes een terugkerende expositie van de haarlemse kunstschilder Wim Zuiderveld. Vanaf 1 november tot en met 26 december 2017... zijn zijn recente werken van hem te bezichtigen... aan de muren van het Mosterzaadje in Zandvoort noord De schilderijen hangen daar alsof ze ervoor gemaakt zijn. Klassieke muziek is zijn inspiratie van schilderen... En, en zo komt klank en kleur bij hem samen op het doek. In zijn werk kun je echt verdwalen. Wim Zuiderveld is een schilderpuurzang... en maakt in zijn kleurrijke composities... een vertaalslag van muziek en dichtkunst. naar volstrekt authentieke schilderkunst waarin het onderscheid tussen verschillende zintuigelijke waarnemen grotendeels vervalt. Muzikale beleving wordt gevisualiseerd en ervaringen die worden opgeroepen... worden getransformeerd tot levende gebeelden. Met verven en vaart en robuuste pen penseelstreek schildert hij wervel wervelende composities. Nou, zijn schilderijen zijn net zo mooi eigenlijk, uh, dus daar, daar moet je eigenlijk heen gaan. In het Mossenzaadje in Standpoort noord dat is überhaupt de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Want het mosterdzaadje is wel een heel apart iets. Het is een kerkje in Zandpoort-Noord. Wat helemaal door vrijwilligers gerund wordt en zo. Dus dat initiatief verdient altijd heel veel ondersteuning. Vind ik. Zeker weten. Daar gaan we vaak aandacht aan besteden. Zo is dat. Vind ik wel. Blue Angel you cry. De best voice in rock and roll genoemd. En ik denk dat dat ook wel een beetje klopt. Hij kon echt fantastisch zingen, deze man. En ook veel te vroeg overleden, alweer in de jaren negentig. Al een hele tijd niet meer onder ons. Hij zelf nog een, deel, een tijdje deel uitgemaakt van de, de Traveling Wilburys. En ja, met George Harrison en Bob Dylan en Jeff Lynn en Tom Petty. Nou, die, die, bent, die kan ook niet meer, want daar zijn er ook al drie, drie of vier van dood. Dus het gaat allemaal maar weer snel. Roy Robinson dus. En het nummer heet de Blue Angel. We gaan even uh, uh, uh, Bono een beetje steunen. Want sinds hij natuurlijk ontdekt is in die Paradise Papers... Uh, ja, zal hij wel een hoop belasting moeten gaan betalen. Uh, terugbetalen, dus dan kunnen wij hem weer ondersteunen met uh, 0,010 cent. Dus we gaan even een liedje van hem draaien. He, dat is toch wel even aardig. beetje sociaal van ons. Medelijden met die mannen. Hoor. Ja, echt wel. Het is de nieuwe van U2. Get out of your own way. are the superstars voor the magnificence in their light we understand better our own insignificance bestie that is what you wish for you can only truly own what you give away like your pain get out of your own way Oftewel ga je eigen weg uit. huppake ga jezelf uit de weg ja. het nieuws het nieuws bij QFM Zandvoort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 In deze brief heeft men enkele kritische kanttekeningen geplaatst over de vraagstellingen in de enquête. Met de ingang van woensdag 1 november tot 1 maart 2018 is er weer een aantrekkelijk parkeertarief. in Zandvoort Centrum, op de boulevard, Centrum en parkeerterrein De Zuid. van 50 cent per uur. De minimale inworp blijft 50 cent. Van maart tot en met oktober echt geldt, 2018 geldt een normaal tarief van 2,50 per uur.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 De temperatuur gaat tijdelijk omhoog naar een graad of 12, 13 op vrijdag. Maar in het weekend wordt het weer kouder. Helaas, dit was het weerbericht. Dat was het weer.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 presenteren wij u de beste 100 Beatles-platen. Presentatie, Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies and gentlemen, the Beatles, Alle die deze plaat hebben toevertrouwd... aan hun kostbare audio-installatie... ter gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets... is het dan eindelijk zover. Chef van Oekel, dat ben ik dus. Greatest hits. We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we van plaat aan elkaar lullen. Reeds. Kan die? Kom er wel van? Wat een organisatie van leek me reed. De plaat is amper begonnen en ik sta al voor gek. Waar blijven jullie nou? Ah! Daar is al een flinke bak ruis in aantocht. ZUCHEL Met vette schuur Zoek vooraf Ja, dat is meemende Ga! Okay. Zie maar de spraakjes, En als toetje, ga naar de bal. Slaap het thee en vruchten eisjes. Lende lappen met vele en Gebraden haal in druipend vet. verhalen Rode wijn en tanden, zeer veel drank en ook van zomden en stapels brood, harde borst van kokosnoot peter sausje van Ja, dat mag niet ontbreken in een lunchprogramma. Nee, nee, nee. Maar als je, dat, uh, als je, dat, je moet wel niet denken dat je het allemaal op moet vinden. En weet je wat ik zo leuk vind? Ja, het was natuurlijk... Um, de man was uh, eigenlijk in principe kapper. Ja, inderdaad. En, en, en hij was ook uh, vroeger, heel vroeger was hij wel een beetje operettazanger Daar is hij bekend en, eigenlijk. Ja, Toch? ja. Vist je uh, trouwens dat hij ook zelfs uh, Prins Hendricks uh, geknipt? Uh, dat hij ja. ja, ja en, de, nee. en de vader van Wim Kam en zo. Ja, ja, ja. ja, dat heb ik ook wel begrepen. Maar hij is natuurlijk een beetje ja, uh, op, de, op de kaart gezet door Wim Schippers. En Wim T. Schippers in de Fred Haché-show. Daar begon het mee. Of nee, de Barend Servet-show. Daar ja, begon het mee. Toen was hij al 60, geloof ik, toch? Ja, toen was heel al dik op leeftijd. Ja. En, en uh, ja, ze hebben wel een... Ik denk dat ze wel een beetje misbruik van hem gemaakt hebben. Absolute, op allerlei ja, mogelijke manieren. Maar goed, hij uh, heeft er kennelijk misschien toch nog wel van genoten. En, en hij heeft... Uh, nou ja, dit was een van zijn uh, leuke liedjes. Uh, de tekst is natuurlijk van Schippers. En de muziek. Uh, hoe onaanvolgbaar ook. Want is het, als je gewoon probeert... Het te volgen qua akkoordenschema, dat is bijna niet te doen. Het zit, het zit zo raar in elkaar. Dat hoort goed, erbij. Dat hoort erbij. Maar dat, uh, dat is typisch Kloes van Mechelen, want ja. die heeft de muziek geschreven. Dus. Bekende, dat is een hele bekende Kloes van Mechelen. Hij ja, heeft de tunes ook gemaakt. Ja, hij is saxofonist en, en uh, een beetje jazzmuzikant is ja. hij eigenlijk wel. Maar hij heeft uh, toch ook wel wat aardige, wat vreemde liedjes gemaakt. voor dat, uh, Bijna alle liedjes die... Voorkwamen in uh, de producties van Wim T. Schippers zijn van hem. <laughs> dus uh, bijna allemaal. En hij had ook een hele belangrijke rol in een van die series. Hè? De, de Jantje Vos, de pianostemmer. Ja, klopt. Dat, was, dat was al zo uh, bij Waldo, van Waldo Lala. En, en later nog uh, in wat andere uh, series. Ik ga toch eens een keer uh, de, uh, een paar van die uh, afleveringen terugkijken. Ja, dat is altijd leuk. Ze staan nog op, op YouTube. Denk ik denk je ze wel kunt vinden. Helemaal goed. Nou, surcal met vette jus. Dat was dus het menu van vandaag, dames en heren. Dolf Brouwer. Oftewel, chef van Oekel. Nou, eh, we gaan nog even een paar leuke platen draaien. Tot, eh, tot de twee uur is. En dit is er één van. Ik kom hier graag. Als iedereen slaat. Ben moe van de strijd die ik achternaam. De tol betaald Deze tijd heb ik ingehouden Volgens mij Want ik was het baartenbeentje van de klas Er werd gelogen en gelachen Om de dromen die ik had vannacht als ik in mijn auto sta, rijk ik weg van die gedacht naar de grachten van de stad. Weet dat je welkom bent, op dat plekje in mijn hart.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 Van de klas in een wereldje verschoon, waar dit dorp geen deel van was. Nooit gedacht dat ik hier nog terug zou komen. Teruggevlogen naar het einde van een hoofdstuk zonder kans: maar weet dat je welkom bent. Weet dat je welkom bent. Je hebt een plekje in mijn hart. Je heet uh, Teske. En ik vind het een heel leuk liedje. Plekje, in mijn hart, heet het. En dat is een nieuw talent. En dat moet je ook af en toe gewoon dus laten horen. Dat is belangrijk. Um, we gaan even weer naar, uh, naar hoe heet hij ook weer? Mika. Die plaat met dat gejatte intro. Weet je nog? Ja. It's my house. Oh, don't even try to me with a kiss of the Cause I had it's about to fall oh, no. There ain't no pyramids or badasses for me En het intro was gewoon gepikt van de Magical Mystery Tour van de Beatles. Well, I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. now that has ended before the beginning Oh how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention The birds. 5D, oftewel, 5th Dimension. En zo uh, spoeden wij ons dan alweer naar het eind van het programma. Het is nog niet helemaal afgelopen hoor, want ik heb nog een mooie plaat voor klas klaarstaan. Tenminste, ik hoop het. Ik hoop dat die mooi is. Ja, ik hoop dat die mooi is. Ik vind het wel een mooi nummer. Ik hoop, de... ik hoop dat dit een goede versie is. Dat is het dus niet. Het blijft een verrassing. Ja. Nee, dat is, is een vreselijk mooi nummer, maar in de originele versie dit was een remake en daar hou ik niet van. Dus sorry, ik moet even uit die lijst vandaan. Dit is Elton John, dat wordt de laatste. Tiny Dancer. the bang Yes, let Ja, en altijd als je plezier hebt, gaat dat hard voorbij. Uh, time flies when you're having fun. En dat hadden we. Toch? Zeker weten. Nou, oh, tuurlijk, dat is weer gezellig. En uh, nou, we hebben u we hier aardig op de hoogte kunnen brengen van al het regionale. Nieuws en cultuur, aanbod en zo. En uh, dat doen we elke woensdag. Dus volgende week is de ronde weer gezellig. Heerlijk. Morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Met, uh, dan met uh, Beppi als sidekick. Die vervangt Dolly voor een keertje. Dus uh, dat is morgen. Dus morgen vanaf 12 uur hoop ik u weer aan uw radiocomputer. Of wat dan ook uh, te treffen voor weer een leuke aflevering van Zandvoort Luncht. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijne woensdag nog. En. Tot, tot volgende morgen. week. Ja tot, ja, tot morgen. Ja, voor jou morgen. Eh, of volgende week. Tot horens. Ja, tot horens. Dag!